Het regeringsleger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie hebben rebellen tegengehouden... die het presidentiële paleis tot op één kilometer waren genaderd. Volgens ziekenhuismedewerkers waren de gevechten de zwaarste in zeker twee maanden. De rebellen willen van Somalië een islamitische republiek maken. Bij een schietpartij in een huis in Amsterdam zijn gisteravond twee mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers en de toedracht van de schietpartij in de Rivierenbuurt is niets bekend. In Oldenzaal is gisteravond een autobedrijf overvallen. De eigenaar van de zaak raakte daarbij gewond. De overvallers gingen er met drie luxe auto's vandoor. De politie zette de achtervolging in waarbij agenten hebben geschoten. Twee auto's werden teruggevonden in Enschede. De derde is nog spoorloos. Na tips van getuigen kon in Enschede één verdachte worden aangehouden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il heeft volgens een Zuid-Koreaanse tv-zender niet lang meer te leven. Hij zou kanker in zijn alvleesklier hebben. De tv-zender baseert zich op bronnen bij Zuid-Koreaanse en Chinese inlichtingendiensten. In augustus vorig jaar zou Kim Jong-il een beroerte hebben gehad. Sindsdien verscheen hij nauwelijks meer in het openbaar. Vorige week deed hij dat wel. Hij was vermagerd en trok wat met zijn been, maar hij liep wel op eigen kracht. De NASA heeft opnieuw de lancering van Space Shuttle Endeavour moeten uitstellen. Net als gisteren is onweer daar de oorzaak van. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering is komende nacht. De Endeavour gaat naar het ruimtestation ISS om daar het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij ruimte met contact nodig is. Het weer geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kans op een bui. Maxima tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zaterdag. Zijn, waarom? <laughs> Dat bedoel ik. Waarom? Hij loopt weer vloeiend, hè? Hij gaat weer helemaal vloeibaar. Hij gaat weer helemaal goed. Heb jij je er nog aan gehouden van de week?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 Where else? Helemaal goed, hè? Tien geboden. Helemaal goed. Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld de masters hier op het circuitpark Zalvoort. Alweer twee weken geleden. Inderdaad, het was weer een behoorlijke happening. En dan zie je gewoon dat, ondanks dat het een hele leuke en goede happening is... dat er toch maar beperkt publiek op afkomt. Ja, maar ja, goed, dat heeft natuurlijk met alles te maken. Ik bedoel, die mensen die weten gewoon, de TT zit eraan te komen. Dat bedoel ik. 100.000 ban. Weet je wel. 10 kilometer file op vrijdag. Daar hebben we het over.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 Beach hockey. Bij Strampavillon Zout uh, vindt het allemaal plaats. En misschien kunnen we vanmiddag wel even iemand daar, daarover gaan bellen. Hockey, dat doe je toch met een stokkie? Ja, daarom. Hoe gaat dat uh, zo op het strand? En dan op het beach ook nog? Dat is wel... ook zo'n klein balletje, weet je wel. Zo'n strandbal. Gaat dat lukken of niet? <laughs> Hé, hey, helemaal leuk. We gaan we hebben... zout even bellen. Ja, we hebben een buitenrommelmarkt bij Pluspunt. Ook gezellig. Zo, voldoende te doen weer, hè? Pluspunt, die timme toch wel aardig aan de weg, hoor. Zo. Dat dacht ik wel. En echt, de, de zwarte parel in Zandvoort Noord eigenlijk. De zwarte parel in Zandvoort. De enige plek waar nog wel gebouwd wordt is Zandvoort Noord. De middenboulevard gaat er niet komen. Nou, Lovie Davis schijnt ook achter te lopen op de een of andere manier. Oh, hoe kan dat nou? Ja, ja hoe kan dat nou? Als jij het weet, vertel het met de wij. Dus. Nee. Toch? Hé, hey, wij gaan eerst even wat muziek draaien. Wacko Jacko. Ali nee, Alicia Dixon. Oké. Okay. The Boy Nassnattie. I got a man with two left feet. Oh, when he dances up to the beat. I really think that he should know that he's with the... So excited just from her perfume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 En uh, Nou, hij zit koud op zijn kont. Of hij krijgt 2,5 miljard uh, toegeschoven van onze um, fijne minister van Financiën Bosje. 2,5 miljard? 2,5 miljard, ja oh. joh. Kan verkeer, hè? Hup, ik nee. Nog nooit zoveel faillissementen geweest deed de hier in Nederland. Maar uh, ja, uh, Salm die klopt even aan. En een torentje, nou ja, een torentje waarschijnlijk niet. Die gaat gewoon rechtstreeks naar Bosch. ter, ja ja. ja, ja, ja, Gerrit, Gerrit, wat is er, wat is er, er Maar ter, ik heb 2,5 miljard nodig. En als je niet geeft, ga ik in de krant zetten, hoor. Oh, Gerrit, doe dat doet het dan niet. Het ligt politiek nogal wel gevoelig. Je weet, uh, we, we, we staan rood, hè, volgens uh, de theorieën. Uh, Wouter, uh, niet zuren. Je krijgt 2,5 half miljard. Anders dan ga ik de te telegraaf graag even bellen, kerel. En nou, misschien door. Op de top of een stuk dikgering ga ik je kent aan. Oké, okay, Salom, uh, uh, nou ja, komt eraan hoor, Gerrit. <laughs> Waar van achter?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 Hoe word je genaaid? Linksom of rechtsom? Gepakje wordt je. Nederlanders op de barricade. We pikken het toch niet langer? Maar gelukkig zijn wij wel goed bezig met Sandvoort. Zo is dat. En we hebben zin in Sandvoort, toch? Ja, nee. we like hebben we wel toch? De... En we hebben zin in de zomer. En zien in uh, onder meer zout. Uh, want uh, daar heb je morgen beach hockey. The sun is coming. En wij zijn hier aan de knoppen. Rolf en Rob. Hoe else? En zo dadelijk gaan we eens even bellen met uh, Strampavio's Zout. Wat gaan er doen. morgen allemaal gaat gebeuren. Ik ga in discotheca con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 L ho l'ho baciata, al tratto l'ho agganciata, alle braccia mi sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. ma sembrava una patata, rachiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi. 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening and march. Future and past at the same time.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 Komt. Ja. En um, dat is eigenlijk het enige wat, uh, wat, wat is er. Het. Dus het is wel um, het is vrij, maar de meesten gebruiken toch schermers en schoenen. Ja, Jan uh, hockey is nog steeds enorm populair en dat moet het ook gewoon op het strand worden. Gewoon uh, gezellig zomers uh, toernooien spelen. Ja, dat is wel de insteek dat, uh, dat, dat, dat de toernooien steeds populairder worden en dat er steeds grotere groepen langskomen. De Fatima langs? Uh... Uh, niet, is, uh, niet hier. Nee, is is nou hij heeft is... ooit wel gezegd dat ze een keer mee wilden doen, nou, een, maar... Een, uh, beetje, dan had je een beetje uh, volk gaat waarschijnlijk. Nou, die kans is wel groter dat er wel iets meer mensen op komen. Maar uh, we, we zijn bezig om de strandsporten in het algemeen en zeker beachhockey beach hockey uh, te promoten. En ik uh, denk, uh, dit is een mooie, mooi opstapje om te uh, kijken of we volgend jaar nog iets groters kunnen aanpakken. En dat we nou, een mooie beach uh, evenement op het strand kunnen organiseren. Ja, en Morgen rondom het uh, beach hockey ook nog allerlei uh, activiteiten. Bij Zout, kan je daar nog wat over vertellen? Bij in Zout.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 Oké, okay, als mensen meer informatie willen hebben over Beachhockey, kunnen ze ook op het uh, internet terecht. Ja, dan kunnen ze www.beachhockey.nl kunnen ze kijken. Oké, okay. nou We ik wens ook teams uh, zich oh. aanmelden bijvoorbeeld? Uh, ja, teams kunnen zich daar ook aanmelden. Uh, voor morgen is dat nog. Uh... Uh, krap dag, dus als ze nu luisteren en ze, ze willen meedoen, dan uh, moeten ze heel snel mailen om, uh, om mee te doen. Nou, de Zandvoorts hockeyploeg, die moet er gewoon zijn, lijkt mij. De Zandvoorts hockeyploeg, het zou mooi zijn als er uh. een uh, hockeyploeg uh, komt. Wat dat betreft uh, wil ik best uh, nog mijn hand in het voor steken, Want dus als er één of twee ploegen zijn die gewoon zomaar komen opdagen, dat ik ze ook nog in het programma erin kan, uh, kan schrijven. Meld je maar, aan. Uh, meld je gewoon aan bij uh, beachhockey.nl, dat is het makkelijkste, en dan uh, kan je morgen meedoen. Heel veel plezier en morgen, en dank je wel voor je tijd. Dankjewel. Okay, Floris-Jan Bovenlander. Dat was Floris-Jan Bovenlander. Ja, ho, ho. Ja. De International, hè? Ja, dat bedoel ik. Begrijp je het allemaal? Ja, ja, ja. Nou, ik ja. heb het spelletje ongeveer uitgevonden, kan ik je melden hoor. Dus ja. we gaan nu lekker bietshockey met z'n allen. Dat gaan we zeker doen. Alle Morgen zout. dus bij Sout. Uh, Boulevard Padersloot, nummer 3. Vanaf 11 uur is iedereen van harte welkom. En een lekker feestje er rondom. Go in, in, ga meedoen. Hey.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 is deze dame inmiddels overleden uit de jaren 80, Laura Bernigan en de self-control. Ja, en wij gaan beatshockey morgen. Zo hé. Dat, is dat toch kunnen we best wel doen met het CFM team. CFM team, gewoon een mooie huppetup hockey doe je met de stokkie. En daar heb je een heel speciaal stokkie, een soort van netje.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 A distant memory, just a dream, or so it seems. Take me back to the place that never be. You left the fire in my eyes that lightens up the darker skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll Bye. I'm free to be, I'm letting go, I'll find my way, so take me back to my sweet la vida, find my love, my dolce vida, show me where I need to go, donde esta mi chico latino, ay que sueño, dolce y pequeño. is een sueño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 Troepstoeltjes, je kan, je kan het wel hè, die... doe je een ander cadeau, en peukjes doe je ook bij een ander cadeau. Nog, ja, ne maar nog maar net geen strikje erop. Je stoeltjes, je zullen luchtbedden, weet ik veel. Pizza, do pizza dozen, dat is ook zoiets. wordt ook steeds erger. <laughs> en waar gaan, gaan ze maar, gewoon met de pizza het strand op? Uh. <laughs> ja, meestal en op de Boulevard ook, joh. Het is, het is niet te geloven. Het, uh, wat, wat mensen een troep. En er staan ook bakken zat. Hè. Ja, ja.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 Doe even normaal en deponeer het gewoon in een prullenbak. Bijvoorbeeld. Ja, nou eigenlijk is het wat om. Eigenlijk, ja, zet wat borden neer op de afgangen, weet je. wijst de mensen erop dat het veel prettiger op het strand is. Ja, maar zo, zou zo'n bord helpen dan? Weet ik niet, maar het, ze worden er natuurlijk wel weer aan herinnerd. Ja, maar zo heb je allemaal die borden. We hebben nu de, tien gebo nou, de zeven geboden dan. Ja, dan niet voor die server. Niet, uh, niet wild en niet fout parkeren. Oh, dat, en, dat bedoel ik. Geen dranken en in je hand en weet ik het allemaal niet meer. Het, ja. we, we moeten wel verwaken dat we niet een betuttel landje gaan worden, natuurlijk. Nee, nee, maar ik, ik, ik, ik heb niks met betuttelen. Het gewoon fatsoen. Je, je bent de opruimen, gewoon klaar. Ja, dat is hetzelfde dat je bij, de, bij het stoplicht gaat en zo lege de asbak vol je. Je ziet de blikjes uit de auto vliegen. <laughs> Weet je, want de auto moet netjes blijven. Ja, ja nou je toch? Toch? Maar ja. Je nee, hebt je nee, hebt die prioriteiten maar, natuurlijk. Maar, die, maar die, bij, die, bij, die, bij die hoeken zie je ook wel eens, bij die verkeerslichten, wat jij zegt, zo'n blikvanger letterlijk en figuurlijk. Ja, zo'n net. Ja, zo'n net. Ja. Dan kun je een leuke drie-puntje scoren. Dat is ook wel geinig op zich. <laughs> ja nee, dat is, ja, ik weet het niet. Het, uh, kijk, ik heb Pieter Rol al vroeger wel eens foto's gezien. Als je kijkt, ook vroeger lag een rommel op het strand en het waren foto's van, nou weet ik veel, misschien wel van 40, 50 jaar geleden. Ja, maar wat deden we toen? Toen ging je kuilen graven, flikkert het hele zootje erin, in de fik en uh, was je er vanaf. Ja, maar toen had je nog geen plastic, hè. En toen werd er ook... Ja, dat, dat, dat, dat, dat, zo ging het vroeger. Ja.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 Ik zat van de week naar de televisie te kijken en toen zag ik toevallig jullie strandpavioen 19 uitgebreid in beeld. Wat dat was met die serie Soef Soef. Soef Soef. Ja dat, ja, dat klopt, dat is vier jaar geleden opgegaan. Op ja het klopt, dat was ja. alweer een wat oudere opname. Maar er was ook zo'n Duitser, was zo'n lekkere kou bij jullie aan het graven. En de buurman was er niet echt blij nou, mee, want die kreeg dat, dat, is, dat, dat zand in zijn gezicht. Dat was een figurant. Ja, <laughs> wat is er aan de hand op het zand voor zijn strand? Het wordt een grote bende, dames en heren. En ga het gewoon schoonmaken en nou, je bende achter je kont op. Ja, ja, ja. Nou en dan moet ik zeggen, dan vallen de mensen op de stoel en de bedjes nog wel mee. Er zijn meestal de ploegen die met hun kont in het zand gaan zitten. Oh.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 <laughs> dat zou er gebeuren. Voor de rest hebben we... Ja, dat zou er gebeuren. Ja, allemaal leuke meiden en jongens Oké, okay. zegt het dan meteen, man. Ja. Een kaal biertje, ook niet na. Oh nee, nee, nee. Helemaal hele, goed, hele, hele.